9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De partner van Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... filmregisseur Robert Oei... wordt officieel verdacht van verboden wapenbezit. Het OM bevestigt het bericht hierover uit De Telegraaf. Oei had in de NRC gezegd dat het wapen... waarmee zijn zoon in juli werd opgepakt... bij een inbraak op een woonboot van hem was. Hij zou het onklaargemaakte wapen in huis hebben gehad... omdat hij het wilde gebruiken bij filmopname. Een deel van de Amsterdamse gemeenteraad... wil dat Halsema tekst en uitleg kon geven over het wapen... in haar Amstwoning. Zij zegt dat ze de vragen zal beantwoorden... Maar terughoudend zal zijn omdat het om een privé kwestie gaat. In Israël zijn vanochtend de stembureaus opengegaan voor parlementsverkiezingen. Die worden voor de tweede keer dit jaar gehouden... omdat het premier Netanyahu na de verkiezingen in april niet lukte om een coalitie te vormen. Zijn belangrijkste uitdager is oud-legerleider Benny Gans van de partij Blauw en Wit. Overigens moet Gans zich mogelijk in Nederland verantwoorden voor een bombardement in juli 2014. Een Nederlandse Palestijn was naar de rechter gestapt... omdat bij die aanval een groot deel van zijn familie was omgekomen. Een overschot op de begroting moet vooral worden besteed aan salarissen in de publieke sector en aan het bouwen van huizen. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de miljarden naar de lonen bij de politie in de zorg en in het onderwijs moeten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat in de aanloop naar Prinsjesdag is uitgevoerd door opiniebureau Ipsos in opdracht van de NOS.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen en na de vesting 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog 40 minuten. A2 Utrecht Amsterdam tussen Apkouden en Knoop het Amstel een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amsterveen tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk Oost 12 kilometer file door een spoedreparatie een uur vertraging. En een half uur bijna op de A10 tussen Durgerdam en Amsterdam buitenveldert 9 kilometer file door een ongeluk. Op de A10 voor de Koentunnel vanaf Ring Noord 10 minuten vertraging.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 Geef op Diabetesfonds.nl Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zon. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM in de ochtend. ZFM, oftewel ZFM in de ochtend. Met de mooiste muziek. Goedemorgen allemaal. Het is 4 over, 4 over 9... And in Chicago, baby, what a big surprise! Bent. En anders weet je geen Chicago natuurlijk. Dan eet je wel Lutjebroek. Nou, is ook een goede naam voor een bent. Hier is het allernieuwste van Lutjebroek. Nee, toch niet. ZFM. Vijf over, zeven over negen alweer. Ja, maar we hebben hier twee klokken. En de ene, dat ook een klein beetje anders dan de ander. Hoewel, ja... Yeah. Tell the from the Las Vegas it Here's the little Tell it from the top. Tell the top. the echo Tell from the line. Yes, that's right, I'm calling from the top. Tell it Yeah. Like a like a sex machine oh, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah. moving, doing it, you know. Yeah. One, two, three, four James Brown. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up.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 The way I like it Is the way it is I've got my ticket He's got hits Stay on the scene Like a loving machine Stay on the scene Ja, wel swingen die gozer. Niet meer onder ons, maar wel fijn muziek. James Brown, een sack bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Allerleukste, allermooiste muziek. Niet alleen op je radio, maar ook op je tv. Op kanaal 40 van Sigo. En ik geloof 48 bij KPN. 45 KPN. Probeer het eens, hartstikke leuk. Welbekende vrolijke Frans. Hij is eigenlijk jong. Hij Frans. Jode Voice. En hem in. Goedemorgen. Wij zetten hem in de morgen. En we doen het af en toe een beetje rustig aan. Dit is de the theme from Harry's Game. Het is dus Harry's Game. We gaan het straks uitzoeken. Spanning en sensatie. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met Clenet. Om 18 over 9... En Harry's Game was een serie... 106.9. Dit is ZFM. Dat is het. Harry's Game was een serie op de BBC. Ze dus hebben we nog een laftuig gekregen... voor deze fantastische plaat. had. Cadeautje. Dit wow. was de ookeste manoeuvres in the dark. Forever, forever, live and die. Nummer drie gestaan. In de top 40. De ZFM, het geluid van Zandvoort. Met de allerleukste muziek. Wat denk je hiervan? Deze heb je ook al een tijdje niet meer gehoord hoor. Rupert Holmes. Him, Ik vind het leuk. Jij ook? 9 uur 24 bij ZFM. Over by the window, there's a pack of cigarettes, not my brand. Say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh. Ik heb mooie liedjes gemaakt. De Pina Coladas Song en deze hymn. ZFM op 106.9 is zon, zandvoort en zomerhits. Zomer Nog heel even zomer, jongens. Maandag is het officieel uh, herfst. Ook mooi, hè? Je moet eens met de herfst en de kennis duiden gaan. Naar de waterleiding duiden. En dan zie je alle mooie herten. Burlen. echt de moeite waard. En dan gaan we weer een nieuwe aflevering maken van de wandeling. Lopen met loogkamp. Altijd leuk. En dit is de Taste of Honey. Boogie oogie oogie. De titel. Bijna half negen. Bij ZFM. Het geluid van zand wordt 24 uur per dag. Zing maar mee jongens. Maar nu nog niet. Wel nou, swingen hoor. Je swingt zo je bed uit als je niet uitkijkt hè. Thank you. Van de eerste Album A Taste of Honey En het was een dikke nummer 1 in dit Een dikke ZFM met geluid van Zandvoort 24 uur per dag Cultuur, evenementen, gemeente, nieuws Politiek, sport, welzijn Weer even verkeer. 106.9 op de FM, 104.5 op de kabel, Ziggo Kanaal 40 en zelfs online. www.zfm-live.nl Kan je het allemaal zien en beleven, zelfs met studiocamera's. Dus ja, dat zijn toch wel leuke dingen om te zien. Muziek uh, deze ochtend van Kordraaier. Uh, gedaan hoor, mooie platen, leuke platen. En dit is Shalamar. De second time around. First time, First time. First time. First time. First time. The second time. 7 minuten, 8 seconden lang. Shalomar, second time around. Hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Leukste muziek, joh. Zet hem op uh, ZFM, hè. Naar staan, de hele dag. Tien over half tien bij ZFM. Ah, dit is leuk.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 De eerste keer uitgebracht. En later nog een keer een hit geworden in 1975. En toen werd het de nummer 1 hit in Engeland. Major Tom Space Oddity heet het officieel. Goedemorgen. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hier is Jim Diamond. ZFM To lie to one as beautiful as you Yes, you'd have known better To take a chance on ever losing you But I thought you'd understand Can you forgive me? I saw you walking by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 Should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should've known better. Diamond, die ook kennen van uh, PhD, I Won't Let You Down. Ik ben er één net geweest in uh, Nederland. En dit was uh, een paar jaar later I Should Have Known Better. Prachtig geplaatst, prachtig, prachtig, prachtig, mooi gezongen, Jim. En deze ken je ook nog wel. Alpha Ville, en Forever Young.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 nummer dat je nog regelmatig hoort. Forever young. Wie wil dat niet zijn? Maar ja, we worden allemaal ouder met een beetje mazzel. ZFM het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag te horen op de FM op 106.6 en op de kabelen op 104.5 en op Psycho op kanaal 40. Hier is Anita. We zijn van alle markten thuis hier. S ochtends het is 4 voor 10. En uh, hierna nieuws. Verkeersinformatie. En om 10 uur gaan we non-stop door bij ZFM. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot donderdag. Morgen Waltersons op deze uren. En dat komt ook helemaal goed.